Dit is even de jong met het NOS Journaal. De provincie Noord-Holland en een aantal gemeenten zijn blij met een uitspraak van de Hoge Raad in IJsland over het faillissement van Landsbankie. Ze hadden bij die bank deposito's uitstaan en die moeten bij de afwikkeling van het faillissement met voorrang uit de boedel worden betaald. De gemeente Amstelveen die 15 miljoen euro had uitstaan verwacht dat daarvan nu zeker 12 miljoen terugkomt. Ook gemeenten als Alphen aan de Rijn en Dordrecht hadden geld uitstaan bij Landsbankie. Andere banken komen bij de uitbetaling van de goede pas aan de beurt. Na de betalingen aan Nederlandse en Britse overheden. In België is Willy de Klerk, de vroegere leider van de Vlaamse Liberalen, overleden. Hij was vanaf 1966 een paar keer minister, onder andere van begrotingszaken en financiën. In 1985 werd de Klerk Eurocommissaris voor Buitenlandse Handel en daarna zat hij 15 jaar in het Europees Parlement. De Klerk, die 84 was, werd de politieke vader genoemd van oud-Premier Guy Verhofstadt. Huisartsen in Katwijk willen niet langer zorg verlenen in het AZC voor uitgeprocedeerde asielzoekers in hun dorp. Ze vinden dat de vreemdelingen onmenselijk worden behandeld. Sinds juli worden in Katwijk gezinnen opgevangen die het land uit moeten. Er zitten nu zo'n 400 mensen in het centrum en dat moeten er 600 worden. De gezinnen mogen Katwijk niet uit en in het AZC heerst een erg sober regime. Zo hebben de ouders alleen recht op noodzorg. De huisartsen weigeren uit protest nog langer met het AZC samen te werken. Ondanks de financiële crisis geven bedrijven dit jaar iets meer uit aan het kerstpakket. Het aantal bestelde pakketten blijft naar verwachting gelijk, maar het cadeau is met gemiddeld 38 euro zo'n 4 euro meer waard dan vorig jaar. Volgens brancheorganisatie PPP, die dat heeft berekend, bestellen Nederlandse bedrijven dit jaar 4,8 miljoen kerstpakketten en eind 2008 waren dat er nog 5 miljoen. Het weer vrij helder met plaatselijke mistbank. Het koelt vannacht af tot een graad of acht. Morgen begint grijs, middags wat zon. Het blijft droog en het wordt rond de 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In de Randstad staan de volgende files. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Harensveen en Zoetewouw Rijndijk. 3 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag. 3 kilometer tussen Blijswijk en Zoetermeer centrum. Na een ongeluk de weg is weer vrij. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Staat tussen knopend Iepenburg en Delft 3 kilometer file. En ook 3 kilometer op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht bij knopend Terbrechtseplein. Op de A20 ring Rotterdam hoek van Holland richting Gouda tussen Schiet Noord en Knoop het Klein polderplein 4 kilometer. Op dezelfde A20 Gouda richting Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vroeg voorbij, want de passie is bedaard.